Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de Wagnergroep Prigozhin zegt dat zijn troepen controle hebben... over alle militaire bases in de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don. Er zijn gebouwen bezet en mogelijk ook een vliegveld. Prigozhin is zelf ook in de stad. Hij zegt dat hij de Russische defensieminister Shoigu en de Russische stafchef wil spreken. Anders dreigt hij naar Moskou te gaan. Daar is de beveiliging inmiddels opgeschroefd. Zo zijn er extra controleposten op wegen. Een legerkamp van de Wagner-huurlingen zou gisteren zijn aangevallen door Rusland. Prigozhin dreigde daarna met wraak. De Wagner-groep vocht mee met het Russische leger tegen Oekraïne. Maar de laatste tijd botste de Wagner-baas geregeld met Moskou. De crypto-platform Binance mag geen diensten meer aanbieden in België... Dat heeft de financiële toezichthouder bepaald. Binance was zonder vergunning actief in België. Het platform is de grootste cryptobeurs ter wereld. De Amerikaanse beursautoriteit heeft rechtszaken lopen tegen Binance en het platform Coinbase. Bij zorginstellingen werken steeds meer islamitische geestelijk verzorgers. In Nederland zijn er bijna 50 actief. De afgelopen vijf jaar is het aantal verzorgers ongeveer verdubbeld. Hun hulp is meer nodig omdat het zorgpersoneel vaker te maken krijgt... met religieuze en culturele dilemma's, zoals euthanasie. Tellen Griekspoor is in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Hall uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Rus Rublev, de nummer zeven van de wereld. De Griekspoor, de nummer 29, gewond vorige week nog het toernooi van Rosmalen. Al was het laatste grastoernooi van Griekspoor voor Wimbledon dat volgende maand begint. Het weer, een zonnige dag, al is er in het noordoosten wat bewolking... met een kleine kans op een bui. Het wordt 24 tot 28 graden. Ook vanavond en vannacht helder en het blijft droog. Morgen weer veel zon bij 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zon Zandvoort Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toebak leeft. En wat zijn dit voor? I don't know what Good morning. Did, you do is Yes. With me. You leeft do. hier op de radio. Fijne toestel op aanstaan en uh... oh ja natuurlijk ja ik had even een uh... ik had namelijk even een ander achtergrondmuziekje in bedacht van voor vandaag. Is niet gepast dit. Was hij yellow? Nee. Ja. Ah, het, het waren er maar vijf hè, die erin zaten. Ja, precies. Ik bedoel, ja. Had je het Obama gehoord? Nee. Die, die was echt heel erg uh, ontstemd ah. dat er zoveel aandacht kwam aan het 500 miljoen dollar heeft het gekost. Ja, ik om zag... te constateren dat, het, uh, dat, dat ze overleden waren. Dat, uh, nou ja, dat is maar de vraag waar ja. ze zijn. Ze hadden ondertussen 700 mensen op een boot voor de Italiaanse kust zijn overleden. Precies, gisteren. Van perspectief mensen, perspectief. Perspectief, ja, grappig gewoon. En, en dan met z'n allen zitten ze in zo'n zo ton... En dan moeten ze met z'n allen door zo'n klein gaatje naar buiten kijken. Ik had eerst niet gerealiseerd, ik denk ze zitten in een hele mooie glazen koepel en ze kijken zo de oceaan in. Nee, ze zitten in een, in een ton en dan heb je aan de volkant een gaatje en dan zitten vijf van die mannen door zo'n gaatje te kijken. Nou, ik heb wel meer mannen ergens door een gaatje zien kijken, dat was iets anders, dan hoef je niet helemaal naar de uh, naar, uh, zeebodem De bodem van de zee. Uh, de bodem van de zee. Deze mensen deden dat wel. En het grappige is wel, gisteren uh, in de op één was de burgemeester uit uh, Samson, en get. Uh, oh was de gast en die had eigenlijk hele wijze woorden. U heeft zich eigenlijk een beetje daaraan geërgerd. Ja, als ik de uh, actualiteit van de laatste dagen bekijk. Maar dit heeft mij toch getroffen, omdat er zoveel internationale media-aandacht is gegaan... naar die paar slachtoffers, die volgens mij, met veel respect, maar die volgens mij gestorven zijn om reden van nieuwsgierigheid... terwijl er in de Middellandse Zee om en bij de 700... Ja. Slachtoffers zijn ja. gevallen die radeloos op zoek zijn gegaan naar een hoopvolle toekomst. Dat lijkt mij toch schrijnender te zijn dan dit. Precies. Allemaal ja. weer even een perspectief plaatsen. Natuurlijk spreekt het allemaal wel tot de verbeelding. Ja, ja, ja. Dat is wel zo dat je denkt van, oh ja, met al gaan we kijken naar, naar de, de Titanic. Maar ja, goed, dan hoor je dat het toch allemaal een beetje gekneuter is en allemaal gestuntel is. Dat dus je denkt, nou, dan hebben ze toch allemaal een beetje nou, zelf we hebben uh, met zo'n afstand remote-controllertje. Zo. Ja. Die gebruikte ze geloof ik. die je die normaal gesproken voor een game of een televisie gebruikt? Oh, daarmee ging. kon je sturen of zo. Het, was echt, uh, oh, okay. het hing van knulligheid aan elkaar. Ja, het was net geen plakband, maar nee. het scheelde niet ja, veel. En als je vandaag in de krant kijkt, in de Telegraaf is er een heel verslag van. Want eerdere, uh, uh, uh, uh, noem je dat... Uh, submarines noem je weer onderzeeërs uh, wanneer die uh, allemaal stuk zijn gegaan. Onderzee-explorers. Explor ja, nou ja, allemaal geëxploteerd, noem je het, ge niet geëxploreerd, maar geïmplodeerd. -implo ge ja. Hè? moet je voorstellen gewoon, hoeveel druk water er gewoon op zit. Gewoon. Ja, bijzonder. Nou, dat maakt mij, ik ben een beetje, je hebt dan wel dat je bang bent voor, voor kleine ruimtes. Yeah. En ik, ik heb dus inderdaad, ik zou nooit dat doen. Ik, heb, ik ben inderdaad in die onderzeeboot geweest bij Den Helder, bij het Maureense oh, uh, ja. oh, ja. gebeuren. En als je daar nou zo rondloopt en. Dat je dan bijvoorbeeld voorstelt van goh je zit onder aarde en er zit zo'n bak water boven je en als wat, het, nou ja ik, ik heb het ook met ruimteschepen daar ja. ga ik ook niet in, niet dat ik ooit de kans krijg maar ja. ik zou het heel eng vinden van uh, dat je maar zo'n klein beetje uh, metaal hebt misschien twee laagjes maar dat het er buiten dat is grote blauwe hinein is weet je, ja, je ja, ja. oh ja. nee ik zou het niet ik zou het heel eng vinden nee het is gewoon heel bijzonder dat hier leven ontstaan is en blijft ook al dan hier blijf hier ja. Ja, goed, ja, maar dat zeggen twee. Een tweelingetje die in de baarmoeder zit, die zegt ook: Is there life out there? Nee, ja, nee. nee ik hoor toch stemmen? Ja, ja ik, dat is. Ik hoor de hele tijd. Ja, ja. Ja, nou zegt hij, er is nog nooit iemand teruggekomen om het te vertellen. Ik vond het ook wel een hele leuke vergelijking. Ja, het was een leuke insteken. Ja. In plaats van dat je verder kijkt, dat je weer terugkijkt. Waar ja. kom je vandaan? Ja, daar moet je ja. weer heen, want daar ja. was het warm en goed. Ja, precies. Daar nou was het uh, goed verzorgd. Dat is het meestal, hè? Ja, ja, dat ja, ja, van die mensen die van alle dingen in hun lichaam spoten. Dat je denkt, van, ik, ik voel me toch anders dan anders. Ja. En ik moet ook een beetje. <coughs> Oké. Okay. Maar ik heb mijn rokertje aan de hand, denk ik dat wel. <laughs> nou goed, week vol is We kijken straks ook nog een stukje wat er allemaal in de geschiedenis is gebeurd. Eerst maar even een lekker stukje muziek op de vroege morgen. Jam! Fine jam bestaan dit jaar. Twintig jaar in 2003 zijn ze ontstaan En uh, dat is onder andere... Maurits Westerik en uh, Gerre... Uh, nee, uh, Bas de Graaf. En Bassist. we hebben een keer? Vincent Lemon. Ja, dat zijn uh, de leden van Gems Ze komen uit Utrecht vandaar. Nog steeds muziek aan het maken. Alleen, ja, je kent ze natuurlijk ook... Van de ene grote hit die gebruikt is dus bij een uitzendbureau. Glad to know you. Daarna nog wel een paar hitjes. 2008 is en 2009 met je het laatste werk wat uitgebracht is. Daarna is het... Stil geworden. Ja, misschien uh, binnenkort dan wil je. Maar ik, ja, ik vind het wel jammer, ik vond het lekker opbeurende popmuziek hier op de vroege morgen bij Toebak leeft. We kijken de wereld in. Wat speelt er zich allemaal af? Ook weer het kopje met rare berichten natuurlijk. Ja. U heeft vast wel weer wat gevonden al. Ja, nee, maar ik wou nog wel eventjes. Uh... Mijn uh, condolences uitspreken. Wat? Gaan we nou doen? Ja. Tegen wie? Willem Nijmond is overleden. Oh, ja. Ik, 88... was, ik was wel altijd een fan van hem. 86 of zo? Ja? 88? Ja, dat denk ik, ja. Maar ik was altijd wel een fan. En ik denk, hebben ze het nou bij Jinek daar tijd aan besteed? En voor mijn gevoel niet, maar bij Opeen wel. Jazeker. En er zat een. een, een, een, een... Annemarie Marie Oster, die zat haar toch ook wel Die was behoorlijk aangedaan. En volgens mij was hij pas geleden in de studio. Yeah. En toen herkende ik haar niet. En volgens mij vond ze dat helemaal niet leuk. Oké. Okay. <laughs> maar, uh, maar, maar ze woont hier in de buurt dan? Uh, ja, ze heeft de standwoord gewoond. Zij was ook een van die mensen om wie die tentoonstelling ging in het museum. Oh. Dus, uh, dus, oh. Maar ja, daarom was ik ook... Uh, ja, ik, ik, ik was altijd wel weg van hem. En hij kon ook heel filijnd zijn. Hij was dan ook die uh, giglieri of zo bij uh, Mozart. Weet je wel? Die had dan toch zo'n... Uh, een uh, uh, soort musical verhaalfilm. Yeah. Waarbij dus zijn. Uh, uh, ja, wat was die precies van hem? Maar iemand die als voor hem regelde of zo. Maar eigenlijk dat hij heel jaloers was of zo. Oh, Oké. Okay. Zo'n filine man. En uh, ik vond hem er ook erg goed bij: had je uh, de, de, de, die serie in, in uh, Indonesië had je toen? Ja, klopt, uh, ja. De stille, Zeker, de stille... De stille kracht. Kracht, ja. Zeker, met Polonitaal. Dat was gewoon ook een hele mooie man. Nou, dat is ook een van de eerste series die ik zag. Ik, van, is dat nou een blote vrouw daar in die noos? Ja. Bus? ja. <lacht> de, rest de voorganger niet meer op. van Psycho was dat een beetje, hè, die ja, scène. Bijna wel, ja. Ja, ja. maar hij was, het was gewoon een hele mooie man op te zien ook. En hij, uh, hij had het ook altijd over possessed. die je moet die spark hebben als je, als oh, weet, ja. dat je het gelooft. Er ja, moet altijd aan doorgaan, maar dat was die andere man. Ja. ja. Vooral doorgaan. Ja. Nee. Hij, hij heeft dus wel een uh, moeilijke jeugd gehad, ook in Jappenkamp en zo. Maar hij, was dus, hij sprak dus prima Indonesisch. Ja? Maar hij, uh, hij, was, hij had geen Indonesisch bloed. Nee. En, uh, en de, de, de, inderdaad, de, de Europeanen werden toen allemaal uh, opgepakt. Die zaten daar in Jappenkampen. En hij ook. En uh, nou ja, dat valt allemaal niet mee. Nee, dat snap ik. Moet maar net een mazzel hebben hoor, dat je het wel leuk vindt. Want ik heb ook een... Uh, <laughs> nee, nee, is nee het, even zonder doel. Het is een Jappenkamp. Ja, maar sommigen hebben het niet door. Want mijn, uh, uh, mijn nicht was getrouwd met Wim. En die, uh, die zat er ook. En die, uh, uh, die, die hing daar een beetje rond met jongeren. En, uh, die heeft er niet zoveel van gemerkt. Die heeft van? er echt, eigenlijk niet zoveel last van gehad. Maar okay. die moeder en, uh, en die zus wel. Dat hoor je wel vaak. Ik bedoel, uh, ik ben nog van Westerbork. Dat is ook zo'n doorvoerkamp natuurlijk. Er ja. gebeurden geen dramatische dingen. Maar ja, was het was wel een voorbode na wat, uh, naar nadigheid. En daar zijn ook uh, kinderen, die hebben daar soms een hele leuke tijd gehad. Ja. En na de oorlog, die ouders dan wat minder. Die zaten natuurlijk ook elke keer in de spanning van wat gaat er gebeuren met mij. Maar goed, die, die, die kinderen gingen na de oorlog, uh, wilden ze op vakantie. En uh, jongens, waar willen we naartoe? Naar nou, Bork. Want dat was hartstikke gezellig. Van. Ja, die ja. hebben dat helemaal niet meegekregen. Ja, nee, die natuurlijk. kinderen die zijn met elkaar aan het spelen. En ja. volwassenen proberen... Voor die kinderen toch een beetje ja. te verbloemen. Ja, en uh, die, die sparen brood uit hun mond bewijzen zodat die kinderen het normaal kunnen eten en zo. Dus Precies. dat is wel. Uh, ja. dat is een maf verhaal in de krant. Uh, gisteren hoorde ik het al, ging het over huisartsenpraktijken. Barsten uit een voegen vandaan. En dan zou je denken. Één huh, ja. huisarts die heeft zelfs besluit, besluit, besluit genomen om een hotelkamer te boeken. En daar zijn zijn patiënten te ontvangen. Dan kunnen ze zich melden bij de receptie. En in het begin was dat wel een beetje een gillen. Wat raar, moet ik naar nou een hotel? Dan ga ik inboeken. Nou, nu is het gewoon goed. Maar ja, je hebt een mooi uitzicht als je je problemen zo op tafel neerlegt. Maar hij zegt, ja, ik heb gezocht naar een passende bedrijfsruimte. Kan ik niet krijgen, kan ik niet betalen. Dus dan heb ik gewoon mijn hotelkamer geboekt. En die mag ik nu blijven gebruiken. En ja, als die ik niet meer kan gebruiken... dan, ja, dan kan ik 1750 mensen niet... Helpen eigenlijk. En nu is, is hij in de overleg met, uh, met de gemeente om te kijken of je nog ergens anders uh, ja, ruimte kan krijgen. En ze dus denken: wat raar, die, die, die patiënten komen toch niet allemaal tegelijkertijd. Is dan ruimte. Nee. Ja, maar hoe doe je dat dan met. Uh... Uh, met spullen om te onderzoeken zo. Kijk, oh, je ja, hebt een dokterstas, maar zo'n uh, tafel... nou ja, kun ze op het bed gaan liggen natuurlijk. Ja, op bed liggen. Nou ja, en waarschijnlijk even een uh, schermpje ertussen. En uh, ja, een, een man zegt ook... Ik, ja, ik kan het nu in een kleine ruimte, kan ik het af. Maar eigenlijk kan ik wel meer patiënten aan... maar dan moet ik nog een ruimte erbij en daar kan ik mensen behandelen. Ja. En, nou, het, het is best wel een serieus probleem... en het schijnt in Nederland plusminus 3500 mensen geen huisarts te hebben... Dus 3500 cool. mensen. 3500 mensen. Nou ja. In heel Nederland. In heel Nederland. 1700 dus wow. valt dan nog wel weer mee natuurlijk. Ik vind het eigenlijk wel weer mee. Ja. Maar goed, dat... je zou wel die persoon zijn. Ja. Ja. ja nou, ik vind, ik vind het een beetje een luxe probleem achter. Want je kan altijd naar de eerste hulp passen, wat dringend is. Dat is En ook ik waar. denk dan weer aan die kleine dorpjes in een bos waar mensen dus niet naar het ziekenhuis kunnen. Want ze drie uur moeten lopen, weet je wel. Dan, ja, oké. Okay. in het... Duitsland. Ja. Ja, ja. ja, uit, ja. Ik denk in in Afrika. In, in of Afrika. daar allemaal dat soort landen. Ja, okay. van, uh... Maar dit is wel een voorbode. En dan heb je ook nog weer die van die bedrijven die zo'n zorginstelling dan kopen en die er geld over gaan verdienen. Omdat ze zoveel geld krijgen van uh, de, de regering ja. om een, een patiënt aan te nemen. En dan nemen ze vaak oude patiënten. En die oude patiënten bellen dan. En die kunnen pas over twee of drie weken afspreken. En, en, en dat verergert het probleem en uiteindelijk. Ja, klaar. Ja, ja. ja dus nou, Het is wel een voorbode van voor meer problemen hoor. Dus ik denk dat er wel achterwerkt moet worden, lijkt mij. Wat meer ruimtes voor huisartsen. Want er zijn hier nou wel mensen die het nog steeds ja, het is zo leuk vinden. Zo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 I'm sabotaged by my soul Cause I want this to last Dat The night Het is echt uh, Elephant. Ja, zeggen Ja, Elephant. Uh, wel Olifant. En uh, die komen uit uh, Nederland vandaan. En we staan nog niet zo lang. En dit is uh, een van hun uh, uh, laatste singles. En het grappig is, ze maken stevige rockmuziek... met invloeden van krautrock, sluts, metal en surf. Want oh, Dit was het laatste, denk ik. Dit was surf. Ik hoorde hier geen sluts, metal en rock. Helemaal niet. Dit is gewoon heel relaxed muziek. Gewoon. Van deze band Elephant. En uh, kijk, waar zijn ze nog? Godmeneer, oh ja, in 2015 hebben ze een album afgeleverd. Ze zijn al een tijdje bezig. Het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Left en We kijken even in de krant. En een van die dingen die natuurlijk uh, wel... Ja, wat hoorden wij op het de nieuws? De Gaskraan gaat op 1 oktober dicht. Een historisch moment na 60 jaar gaswinning. Naar nul. Per 1 oktober 23, dus dit jaar. Deventie voor het volgende jaar. Dus volgend jaar gaan we afbreken en wat ze wel zeggen beton in de putten storten. Maar dit jaar gaat de gaswinning naar nul. Ja, heerlijk om te horen. De gaswinning gaat naar nul. En uh, nou, de mensen die daar uh, wonen, ja, die waren hartstikke blij, toch? Nee, wij zijn pas gerust als, uh, als er beton in de putten zit en als die installaties weg zijn. Ja, zeker. Al 60 jaar hebben ze de gas uit de grond aan gehad. heeft zoveel opgeleverd. Nou goed, gaan we eerst uh, dit allemaal dichtsluiten. Maar, maar, maar wacht, zullen we eerst weer vrienden maken met Rusland dan? Is dat een idee? Als er gas gaat komen? Ja, ja. we hebben toch gas nodig. Ik bedoel, alles gaat nog niet op zonne-energie. Dus ik misschien... Nou, misschien nou, eerst even... Ja, met, misschien moet die F-16 toch niet richting Oekraïne. Niet. Nee, Nee, hè? nee, nee, nee, nee, oh. nee. En het schijnt nu dat... Ja, de Wagner-groep... Was het ook weer? Priokorsjens. Ik spreek zijn naam nooit uit. Hij is van de Wagner-groep. Hij schijnt nu zelfs door Rusland te worden aangevallen. En dit zijn fanatieke gasten bro, van de Wagner-groep. Die gaan echt zo. Dus als je die tegen je hebt... dan ik, denk ik dat je, dat je de oorlog gaat verliezen. Als, uh, als Rusland zijnde. Maar goed, we wachten het af. Het is wel mooi als dat gewoon binnen Rusland zelf wordt opgelost. Hmm. En dat het even nu gelijk is dat we denken... nou, kunnen we die gaskraan weer open krijgen, Putin, alsjeblieft? Maar ik, ik zie nu trouwens, ik kijk toevallig eventjes... Ja? nou schijnt dat de Wagner Baas... claimt dat hij het hoofdkwartier van het Russische Leger in handen heeft. Ja, die zegt dat echt dat hij... Uh, naar de hoofdstad... Jeff Kinney... Prigazin. Ja, ja, die, uh, is, die is En hij dreigt met zijn leger op te trekken naar de hoofdstad Moskou. Ja. Maar ik dacht eigenlijk dat hij dus uh, voor Poetin was. Ja, hij was voor Poetin. Maar, nu maar niet hij, meer. Nee, hij is zo boos omdat hij eigenlijk kort wapens heeft gekregen. En dat ja. hij elke keer... elke keer liet hij van die filmpjes zien van die, al die dode uh, strijders die hij had geleverd. En hij is er gewoon zo zat van. Dat hij ja. denkt van. Uh, nou, uh, ik wil gewoon hulp. En anders ga ik, uh, ga ja. ik het halen. Ze zeggen ook dat uh, hij is woest. Omdat het Russische leger volgens hem. Zijn troepen heeft aangevallen. Ja, dus Het zal het, het onderling. Een soort burgeroorlog oplossen. Oh, dat zou wel handig zijn, ja. Dat, ja, oeh. Als je, als je, als ja, ik kom, krijg je die toevallig een hoofd. Volgens mij ah. heeft hij ook nog van die, uh, van die stalen tanden ook, als je zo kijkt. Ja, het die is het die gast van, uh, van uh, 007. James Bond. Oh ja, oh ja. Je kan hem, op, je kan hem oppakken ik met kan een hele perfect grote magneet. Dat kan een typekast worden. Met een magneet, met een kraan, kan je hem zo ja. Weer afvoeren. Ja. Nee, zonder gekheid. Nou ja, hij zorgt wel in ieder geval dat de boel op, weer op scherp staat... Ja, nou uh, ja, nee, nog, meer. nog meer dingen in de, de, de rare berichtenbak. ja, zeker wel. Ja. Dus, uh, dat Steven Koenen, een huisarts uit België. Die vertrok onlangs dus met zijn gezin voor twee weken op vakantie. En hij parkeerde zijn auto bij een parking. En uh, vanaf daar werden ze met de shuttlebus naar de luchthaven Charles de Gaulle gebracht. En hij had uh, dus via een online platform een parkeerplaats gezocht in de, in de bus, even in de buurt. En een contract moest de sleutels afgeven. Dat vind ik dan wel een beetje vreemd. Ja, dat is altijd of een beetje zei, een raar gevoel. dan voor jou daar, weet ja, je wel. Ja. Dat leek hem een logische verklaring. Want er nam heel wat ruimte in. Lala, maar hij had voor de zekerheid foto's gemaakt van de buitenkant van de auto. Oh ja. En voor de, van de kilometerstand. En bij terugkeer vergeleek hij de foto oh. met de huidige kilometerstand. Hij zag dus gewoon dat er 1053 kilometer waren afgelegd tijdens zijn vakantie. Hij okay. pakte de man van de parkeerplaats erop aan. Maar die zei van, nou, ah, ik geloof niks ik geloof van. Er niks van. Nee. Hij probeerde de Uitbatertabellen, die nam toevallig niet op. En als klap op de vuurpijl krijg je ook nog eens een Franse snelheidsboete thuis bezorgd. Kijk, dan is het duidelijk. Omdat hij geen gehoor kreeg bij de uitbaters... heeft hij een klacht ingediend bij de Franse gendarmerie. En heeft een advocaat in de arm genomen. Die heeft een hele sterke zaak. Ja, als ik kan aantonen dat ik je op vakantie of ergens anders bent. Ja, zeker. Met je, mobiel, ja, met je tickets en alles. tickets. Ja, ja. Ja. Ja, het is wel grappig. Hè. Maar hij heeft dus foto's gemaakt van de buitenkant. Hè, om te kijken of er niks was. Ik was een dus soort op vakantie. Toen gingen we ook een auto huren. En toen ging, ging mijn vriend toen ging met mijn toestel ging hij foto's maken van de buitenkant. Ja. Yeah. En, uh, zo. Maar al was het alleen maar om die man van, uh, van het uh, autobedrijf een beetje uh, rustig te maken. Van uh, geen gezeik, hè, dat je nadat nou, daar een krasje zit. Want die hebben wij al lang gezien. Oké. Okay. <coughs> nou, dus we hebben daar geen last van gehad. Maar toen kwam ik thuis en toen zat ik te kijken. Ik denk, wat zijn dit nou voor rare foto's? En toen had hij hem dus gewoon. Uh, uh, het scherm omgedraaid. Dus er waren allemaal foto's van Benny. Kijk, oh, dit is wel heel erg. En die, oh, nou, waar? oh, nou, allemaal selfies. <laughs> dat was zo grappig. Ja, oude man met nieuwe techniek. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat is echt bijzonder. heel grappig. Dat is echt bijzonder. Dat zal ik nooit Eigenlijk. vergeten. Ik heb dat het wel uh... ooit aan de hand gehad. Ik heb ooit een auto gekocht en ik had een paar keer had ik hem met hem gereden. Met die auto, echt, nou, dat is mooie. mooi. mooi. beetje zo'n wat grotere auto. Kan je spullen in kwijt. Weet je ja. fietsen in verzamelen. Zoals. Dus dan hadden we een prijs afgesproken en we zouden hem de week daarna komen ophalen. En we komen en er hangt een verfrissing kerstboompjes al op het dashboard, dat ik dacht van, hé, hey, die hingen er eerst niet in. Nou, nou, het ruikt wel fris, ja, tot dat ding eruit gooien, want ik heb niks met die verfrissingsdingen. Dan heb ik wat eruit voor een chemische troep. En er stond meer kilometers op de teller. Oh god, dat is ecstasy gemaakt. Dat ja, is een en lab to... geweest. En toen uiteindelijk gingen we achterkijken... bleek dus dat er allerlei dingen gelekt hadden. Hadden ze gewoon nog een, een of ander iets chemisch goedje... hadden ze vervoerd. Ja, ik of... zeg, als ze bij XTC uh, ja. afval? Dat is lang geleden. Oh. Maar ik dacht wel van, wat oh, what the fuck? Nou goed, uiteindelijk ja. was het wel een goede auto. Maar die geur, die heb, daar hebben we wel veel moeite moeten doen... om dat eruit te krijgen. Zeker <laughs> uh... straks de berichten. Wat gebeurt er hier allemaal? I to know queen. where he goes on the weekend. I wanna know how he acts in front of his friends. Does he ever have trouble sleeping? And Does he ever got through believing? I wanna know what his lips taste like. Are they usually stained by cigarettes like mine? And the adult film in my head—he's the guest when I get undressed. So yes, I'm a little upset.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 Jij doet de deur maar open, want hier zijn de Zandvoortse berichten. Dreamcurl van Baby Queen. Hier bij Toepak leeft, straks nog meer geinige muziek. Huis in de Duin is feestelijk geopend vorige week al. Het is we hebben natuurlijk iets van een aantal jaren een tijdelijke container geleefd met z'n allen. Weet weet nog wat dat het eraan begonnen. Dat zegt daarvan, oh, gaat het wel goed? En de land en de bewoners hebben het dus 16 juni geopend, officieel. En dat was Appelambers, die familie van Jan Lambers. Zo, denk ik. Ik denk het wel. Ja, wel. Appelambers heeft het officieel geopend en werd een startschot gegeven aan een van de balkon. En uiteindelijk, Cedric van de uh, Meulen was daar. En die heeft een toespraak gehouden. En de wethouder ook Gert-Jan van Bluis en Kees van Boven... Je hebt er allemaal woordjes gedaan. En uh, uh, uh, verder, uh, ja, het heeft al lang geduurd door de stikstof. Het heeft meer geld gekost. Maar er waren heel veel gulle gevers om uiteindelijk... die bijzondere ontmoetingsruimte, het paviljoen, te realiseren. En dat schijnt echt een verbindende factor te zijn tussen alles. Hè? Echt, het is, als bewoners daar gaan zitten in het paviljoen... dan hebben ze meteen contact met iedereen in Zandvoort. Eigenlijk de hele wereld. Want ze hebben daar alles gecreëerd. Het is niet een duffe ruimte. Het schijnt echt iets moois te zijn. Echt iets van de toekomst. En verder, um, uh, we hebben hebben ook nog een beeld van Semimint opnieuw onthuld of is, van Nel Klaassen. Dat oh, meen... Ja, met een uh, kunstenaar ja. Ja, die, die ja, staat Ik daar ga op. binnenkort gewoon, uh, gewoon een keer een kopje koffie drinken daar, want ik, ik wil ook mensen ontmoeten. Ja, nou, ik nou dat is een daar. Even kijken hoe het, het eruit ziet, toch? Jong en oud kan daar uh, de verbinding vinden. Oké. Dat is bestrekkelijk okay. van het verhaal. Ik vind <laughs> ik dat ik wel overigens, Ja, <laughs> Zeker. Um, er is een, in Zandvoort uh, afgelopen zondag een groep van jongeren, ja. senioren en jeugd uit Oekraïne een bezoek gebracht aan het circuit Zandvoort. Ze zijn via Pluspunt uitgenodigd om langs te komen tijdens de Historic Grand Prix. En een deel van hen ging per fiets en een andere groep werd met de belbus gebracht. En de spe, deze speciale gasten zijn in verschillende groepen op pad gegaan. En er was zoveel plezier en enthousiasme bij jong en oud. En het was een geweldige dag, al dus Ali van Pluspunt Jongerenwerk, die de groep begeleidde. Oké, okay. nou, er is een hoop te doen over de, dat er toch wel veel overlast is in Zandvoort. En uh, minister Jezielkes is uh, naar Zandvoort gekomen. En uh, die is uh, van Justitie en Veiligheid. En maandag liet ze zich informeren over de overlast. Uh, en onder andere gemeentehandhavers hebben de last van strandpaviljoenhouders, burgemeester. Die uh, heeft gezegd van, het is een kleine gemeente met een enorme druk. En in korte tijd komen er heel veel mensen hier naartoe. En in warme tijden kunnen ze dat gewoon niet bemannen. Dus eigenlijk in de zomermaanden zou het toch prettig zijn... als er wat meer mensen op de been kunnen zijn van de politie. Ja. Om het een beetje in hand te houden. Ze hebben al vier camera's geplaatst op het boulevard... om een beetje toezicht te houden en achteraf mensen te kunnen oppakken, denk ik. En ja. toen dacht ik in één keer van, oh, wat de fuck, je zielkens is dat? Toen dacht Geert Wilders, dan moet ik mijn gezicht ook laten zien. Ja. Die is er ook naartoe gegaan. Die heeft ook met de ondernemers gesproken. En ze gesteund in deze moeilijke. Ru roerige tijden. Oeh, dus ja, ja, ja, zeker. Ja. Het is. Uh, als je bij schemering dus goed oplet, bestaat de kans dat de vleermuizen voorbij schieten. En. Uh, er, er is eigenlijk zo dat er een bijeenkomst gaat komen. op maandagavond 10 juli tussen half acht en negen. in het gemeentehuis van Bloemendaal. En tijdens die bijeenkomst kan je meer te weten komen over de soorten vleermuizen in de regio. hoe ze leven, wat ze eten, hoe ze zich voortplanten en nog veel meer ook krijg je op, informatie over de opgerichte vleermuiswerkgroep zuid Kennemerland. Okay. Dus als je daar aanwezig wil zijn... stuur je een mailtje naar ivnzk.vleermuis-apelstaatje-gmail.com ja, Dat is niet, gewoon, uh, dus eigenlijk via de IVN zelf, hè? Het schijnt dat ze niet zo... Wat ze niet lekker vinden is isolatiemateriaal. Dus nee, niet, nee, niet die spa, moet je voorspuiten met isolatiemateriaal. Even wachten. Even wachten. Nog even wachten en uiteindelijk, misschien, dan vliegen ze weg en dan kan je uiteindelijk isoleren. Want ze gaan heel vaak plaatsen nemen in eh, zwouwmoeren van gewoon naar huizen. Ja. Dus dat is wel een idee. Volgende week. Uh, maar dus, mag ik nog een bijzonder weetje vertellen? Ja? Dat vleermuizen zijn dus de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Oké. Okay. Dus ik denk van, oh, dan is het dan ook dat die kleintjes dan toch bij moeders uh, melk drinken of zo? Ja, waarschijnlijk wel. Anders is het geen zoogdier. Oké. Okay. Het is wel een bijzonder uh, iets om te weten. Hè? Nooit over nagedacht, nou, eigenlijk. Nou, ja. Gedacht, nee. ja. Okay. Ze worden ook wel handvleugelig genoemd. Dus wij zijn van de vleermuis. Dat, en Batman is nog een overblijfsel. Zeg ja, maar. ik denk het wel, ja. Okay. Die kan ook nee, Ik kan. snap het nu een beetje. <laughs> Volgende week uh, begint in Stanford de, de wandelvierdaags. Hij is weer terug naar weg geweest. Ja. ja, door corona en de hele zooi allemaal. Goed, dinsdag 27 juni. Uh, vrijdag is dan de slot. Het einde op het kerkplein. En in elke avond wordt dan ge, ge, ge, kan je kiezen tussen 5 en 10 kilometer. En de honden mogen ook weer mee. Start is om uh, half 7. En uh, bij de protestantse kerk... En, uh, als je 10 tien kilometer wil lopen... moet je om 6 uur beginnen. En uiteindelijk krijg je dan een medaille... als je alle vier avonden goed hebt door, doorstaan. Uh, kost het 6 zes, zes euro. En als je te hebt dat je denkt, nou, ik heb nou wel zin om te lopen. Mijn beentjes doen het goed. Dan moet je te plek bij de, bij de kassa een kaart kopen. En dan is je 7 euro. Ook niet echt reet duur. Maar wel gezellig om met z'n allen aan te, uh, aan te schuiven. En dan ook leuk om je hond even uit te, uit te laten. Ja, zeker ja, weten, zeker, zeker. weten. Nou, goed, dat is over de Zandvoortse bericht. In het tweede start hebben wij nog meer. Band die helaas niet meer onder ons is. En opgegaan is in Central Pace. No, Going back to the zoo. at night The flowers of the moon kiss the sky and I ties the right Opgericht door twee broers, Teun en uh, Kaste, uh, Hiltjes. En uiteindelijk drummen Bram kniest erbij. En uiteindelijk stonden ze ooit bij, uh, uh, bij een concert in de rij van de band The Strokes. En toen zijn ze uiteindelijk echt bij elkaar gekomen. Ze waren eerst de band Pax. En uiteindelijk is dit Going Back to Zig geworden. En dat heeft bestaan tot 2016. Dus uiteindelijk zijn ze weer ermee gestopt en zijn ze opgegaan in de band Central Pace. Ik moet eens dus even kijken wat voor ben. Dat is nou eigenlijk. Ja, misschien een heel iets anders en anders soort stijl muziek. Ik denk dat het meer zomer zijn. Dan lijkt me dat. Goed, die is 20 minuten voor 9. Hier vanuit het zomerse Zandvoort. Had jij nou ADHD eigenlijk een beetje? Ja, dat, zeg, dat denken meestal vaak omdat ik zo druk, druk, druk ben. Ja. Maar dat is altijd een piek in de dag en daarna stort ik helemaal in. Oké. Okay. Ja, we, vandaag is het nou ook de dag van de overprikkeling. Of, oh, dus dat is. Ja. Uh, en, en om aandacht te vragen voor dit onderwerp, komt de Herstenstichting met een prikkelarme reclame. Nou, die is dus echt. Die is heel saai Gewoon, gewoon tv kijken. En ook voor mensen die uh, overprikkeld raken, wel echt te veel zijn. En ik, ik moet zeggen, ik heb het zelf ook een beetje. Ik, ik heb geen ADHD of nee? zo. Maar ik denk weer extra sensitief of zo. Ik kan ook niet tegen die flitser die heel snel gaat. Nee? En ook uh, tegen geluid, dus een druppende kraan. Of dat, dat je uh, ventilator aanstaat. En dat heb je in eerste instantie niet in de gaten. En op een gegeven moment denk ik: waarom ben ik nou zo onrustig? Ja? En denk ik, nou, oh, ga ik even kijken. Oh ja, dan uh, zet ik hem af. En dan is het gelijk... Phew, weet je, ik komt oh. er gelijk helemaal bij. Weet je dat niet door de jaren gewoon gekomen? Weet ik niet. Ik weet dat het zou kunnen. Maar, ja, uh... ik, weet, ik, ik, ik, opzelf, ik heb nou een beetje een ruis in mijn, uh, in mijn oor. Tinnitus. Dus, dus ja, tinnitus. Nou ja, dat klinkt al wel zo echter. Je denkt, oh, de hele tijd. Nee, dat heb ik niet. Ik heb gewoon een <lacht> achtergrondig geluidje, zeg maar. En daardoor staat mijn gehoor denk ik helemaal op scherp. En als ze dan de afwasmachine gaan inruimen of uitruimen... En ik probeer een gesprek te voeren. Nou, dan loop ik gewoon even weg. Dat is, dat, net of mijn hoofd helemaal leeg is in die geluiden. Gewoon alle kanten opkaatsen. Ja, ja, ja. Oh, er is een grote diepe put. Nee, weet je waar dat heel erg is? Als ik dat, uh, In de kocht of zo, dan hebben we een toneelvoorstelling. Ja. En daarna is het pauze. En dan zit iedereen dus rond de bar. En daarin heb je ruimte. En dan is dat alles het kwek. En ik heb dan soms, dan ga ik juist ga ik even om het hoekje staan. Ja? En dat scheelt zoveel, weet je wel. En dan kan je tussen de maand met iemand praten. Ja, nou, wat ook wel helpt is tegen als je dan... Uh, bij zo'n uh, uh, openbare gelegenheid... even in de gang gezit en op de trap met je, handen uh, in je ho met je hoofd tussen je handen... heb je altijd aanspraak. <laughs> ja. Gewoon even een doen. Ik kan er niet meer oh, tegen. Oh, oh, ik heb het zo zwaar. En voordat je weet kan je gewoon je hele levensverhaal kwijt aan iemand. Ja, ja, ja. Die gaan er wel op uit. Hoe moet ik zeggen? Dat heb ik elke keer gehad. Maar ja. ze zeggen wel, als je er dus last van hebt... Ja? je moet dan weer niet al die prikkels uit de weg gaan. Want uh, dan ween je juist... aan prikkelarme omgeving En dan is alles extra hard. Ja, okay. Dus je moet ja. wel zorgen dat je, dat je niet inderdaad helemaal uh, nee. isoleert. Nou, ik merk, op mijn werk op mijn vrijdag hebben wij heel veel appeltaarten... en heel veel taartsoorten uh, die moeten maken. Nou, als is net de horeca waarin je werkt. Nou, dat is echt zo'n grote kermis. Maar dan ben je dan echt actief een onderdeel eraan. Dus ja. als je actief iets aan het doen bent... geconcentreerd bezig bent, kan je heel veel geluid. Hè? Maar als je daarna gaat ontspannen... Nee, uh, is het in één keer afgelopen. Dus alle reserves eigenlijk helemaal op weg. Ze zijn op. Ja, ja, helemaal op. Nou goed, dat is zover even persoonlijk leed. Ach. Ja. vreselijk zeg Nou, dus. we zijn het wel kwijt even. Nou, we zijn het even kwijt. Lucht het op, hè? Om over je eigen persoonlijke problemen te praten. Straks onder andere was Nothing But Thieves. zijn een nieuwe plaat uit. En Geese is echt een apart beentje. Ik heb er eerder al iets van gedraaid. Is er nooit naartoe gekomen eigenlijk. Maar eerst doen we even Dolores Forever. Dat is een nieuwe plaat uit. En die heet... I love you, but you make me sad. Eerder een hit met baby teeth. En dit, you're making me sad. I love you, baby. You're making me sad. Oh, kijk, dat je geen rugzak meeneemt, Dat is gek altijd. Je hebt je alleen nodig op een reis. Maar zo'n rugzak, die kan echt heel veel energie kosten. Julian Furbin en Hannah Wilson bestaan dus. Dat is dus uh, uh, baby queen. Hier het is uh, de zaterdagmorgen. En uh, afgelopen week uh, ja, hadden ze weer, uh, gingen ze demonstreren. En uh, de mensen in de zorg vonden allemaal dat ze toch tekort geld verdienen. Ik heb, ja, ik weet niet... Ik zal vast meer geld verdienen, maar krijgen niet. Dat lullen ze maar. Of ik vind dat ik genoeg verdien. Nou, het maakt ook allemaal uit. Maar goed, er werden eh, verschillende mensen worden, werden gevraagd: wat verdienen ze doen. Er was een man die vertelde gewoon doodleuk... Ja, ik verdien 1800 euro. Is dat bruto? Nee, dat is netto. Ach, jezus. Echt waar, joh, serieus? Je, je... Vind je dat uh, weinig of veel? Dat is hartstikke weinig of hartstikke veel is dat, man. 1800 euro. Ja, dus maar hoedurig, ja, met hoedurig. de huizenprijzen van al 12,5 Ja, dat is allemaal wel vanaf, 1800 euro per maand schoon. Echt, heel veel mensen dat niet verdienen hoor. Nee, dat denk ik ook. Ik denk, in godsnaam had die man niet in het interviewtje gedaan. Dat geeft toch een ontzettend verkeerd beeld van maar hoeveel die mensen man, verdienen. heeft die man misschien zoveel ook omdat hij nachtdienst juist doet om meer te verdienen? Dat kan ook hè? Het, het was toch een man flink op maat. En dan uh, denk ik dus dat, oh ja, dit is niet echt een goed voorbeeld. Voor mij moet je een paar andere mensen interviewen die in uh, ieder geval niet meer dan 1000 euro verdienen of zo. Ja, maar ja. Wat dus knullig. Dat, is, dat is de uitkering gewoon. Dat is de uitkering. <laughs> Ja. Nee, ik, ik vond het echt suffig. Nou goed, mm. uh, het, het zal vast allemaal wel tegenval in de zorg. Ik heb er zelf niks over geklaagd. Maar ja, goed, ik rommel er wat bij zeg ik altijd. Ja, he. ik heb een niet. hele rijke vrouw thuis. Je ah. rommelt in de marge jij. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, wat, vertel, wat vertel heb me ik meer? nog meer? Nou ja, er is dus een man die, die had uh, pech gekregen met zijn auto. Ja. Stond in de sloot. Maar hij besloot uiteindelijk gewoon van nou, hij is gewoon heerlijk gaan zitten en... Uh, is gewoon gaan wachten tot de sleepdienst kwam. En ik zat gewoon heerlijk te zonnen Dus je denkt van nou, je moet inderdaad het beste maken van de tijd die je hebt. Hè? De situatie, ja. Ja, dus dat heeft hij helemaal goed gedaan. Hij maakte het beste van de situatie. Hij maakte de beste situatie. Ja, en ik van ja, weet je, je kan inderdaad, uh, je, uh, hoe noem je dat, uh, langs de weg stappend zitten te balen. Ja. Maar je kan ook zeggen van nou ja, uh, hè, ontspan je en geniet ervan. Dat heeft hij dus heel duidelijk gedaan. Dat doen wij hier ook altijd, toch? Ja, zeker. Dat is ook in het begin even afzien, maar daarna beginnen we wat genieten. Dat is zeker Als jij waar... een beetje wakker bent, hè? Ja, zeker. Nou ja, leuke berichten over mensen die in een bepaalde situaties terechtkomen. Ja. Het schijnt toch echt serieus een uh, probleem te zijn. Orka's die boten aanvallen, die zijn ja. in uh, 2020 in de staat van straat van Gibraltar begonnen. Er waren een paar jonge orka's waar, uh, doelbewust uh, ja, zeilboten aan het beuken. Nou, doelbe ja, doelbewust, want ze weten ook precies waar ze moeten beuken. En dat is aan de achterkant, uh, waar het roer zit. En er zijn toch wel een aantal boten. Zijn er echt wel, uh, uh, hebben heel veel schade opgelopen. Sommige boten zijn ook gezonken. Er, geen, er zijn geen berichten over dat er uiteindelijk de mensen zijn aangevallen. Dat niet, maar wel de boten worden aangevallen. En Het heeft allemaal te maken met uh, White Gladys. Dat schijnt een uh, orka te zijn geweest. Die is ooit verstrikt geraakt, waarschijnlijk in... Uh, in uh, noem je dat, met netten of in lijnen van de vissers. En die is een soort bende leidster geworden. Daar Gaan we nou richting de complottheorieën? Nou, dat werkt ook allemaal niet. Maar Gleders schijnt dus andere orka's aan te sturen... om uiteindelijk op een speelse manier tegen de boten in opstand te komen. En nu schijnen het echt wel tientallen... Uh, uh, dat is uh, gewoon één grote speelkwartier zijn. daar. Ja, een grote speelkwartier. en Op verschillende plekken, ook in de Noordzee... schijnen er boten zijn aangevallen door orka's. De Empire Strikes Back. Dat doet me ja. de aan denken gewoon niet. Je denkt, de natuur valt aan. Gewoon. Dus, uh, <laughs> nou, ja. Of ze uiteindelijk ook nog mensen gaan opeten, weet ik niet. Maar uh, ik hoop het niet, toch? Normaal doen ze dit nooit. <laughs> haaien zullen dit eerder doen. Nou, dat doe de, ik heb het? niet het idee dat haaien zo speels zijn. Ik heb altijd het idee dat Orka's wel speels zijn ja. en haaien, niet? Nee, klopt. Ja, ik heb ook voor die Willy gezien. Ja, ja klopt. Ja. Ja, zo aandoenlijk ook van die film. Schattig, hè? Ja, echt ja. heel leuk. Oh, goed. Nee, sorry, even een muziekje. En uh, straks onder andere geschiedenis. Het VGL-centralieprogramma. Oh ja, weer leuke dingen om te weten. Onder andere over UFO's. Spreekt <laughs> spreek tot de verbeelding. Nothing but tears over kan. Yeah. Nothing but We staan 11 jaar, komen uit Engeland vandaan. En mocht je dit allemaal mooi vinden, het groot en meeslepend... dan is het een aanrader, ze komen in 2024 naar de Zikodoon. Dus dat is op vrijdag 23 februari, mocht je het allemaal interessant vinden. Dan kan je je daarvoor aanmelden. Het is dus de zaterdagmorgen. En uh, onder andere uh, las ik in de krant... Uh, nee, ik zit even te kijken... Nou, doe jij maar even een berichtje. Ik uh, stef de knuppel Oké, okay, ja, ja, ik zie net dat op 24 juni 1959. Ik kijk ook even naar, naar vandaag in de Muziek.nl. Ja? Dat uh, Louis Bandy, dat was de revuester die werd toegevonden. Louis Bandy. Dat Bendy? de man die toch wel, ja, Louis Louis Bandy. Ja. En die, uh, die was in Den Haag geboren als Lodewijk Ferdinand Dieben. Ja. Maar uh, hij was een showduo en uh, hij was altijd optreden. Maar uiteindelijk was hij dus behoorlijk uh, depressief en uiteindelijk is hij. Uh, op 69 jaar geleden heeft hij zijn leven beëindigd. Lou Bandy, waar moet ik hem van kennen dan? Zo, uh, so, uh, The Bandy Brothers. The Bendy. En dat uh, liedje is: Zoek de zon op. Hey, oh ja, oké, okay. nou wordt het een beetje Louise, Zoek de Zon Louise, Op. Louise, zoek niet op je nagels erbij. Wat? een Louise. Die ken je, ken je toch wel? Ja, dat heb ik gisteren nog gedraaid. Ja, hè, dacht ik al. Zeker. En mijn tante Veronica die speelt harmonica. Oh ja, dat zijn wel van die hele oude plaatjes. Ja, Gewoon, echt, ja. die, die heb ik ooit gehoord bij, toen ik met mijn, mijn oma nog zeg maar, op bezoek was. Denk ja, hij is dus in 1959, was hij, toen was hij al 69, dus hij was van 1890 was hij. Grappig, hè? Nou, ik vind het wel een bijzonder weg. Uh, nou goed, uh, Nederland is natuurlijk redelijk op slot. En uh, wat kunnen we daar dan doen? Nou, je zou denken op gewoon al die wegen gewoon een beetje openmaken. En uh, misschien meer wegen. Maar helaas, de stikstof. Ik hoorde het gisteren alweer. Goedenavond. Het is geen kwestie van geld. Dat is er, volop zelfs. Maar het heeft vooral te maken met... Stikstof. 14 projecten voor nieuwe wegen en drie voor vaarwegen gaan voorlopig niet door. De aanleg van nieuwe infrastructuur gaat vooralsnog op slot. Ja, gaat gewoon helemaal op slot. Dat dus je denkt, echt, is dat toch slim? Wat is nou, wat is, wat is nou uh, uh, vervelender voor de natuur? Stikstof of die auto's die allemaal in een rijtje staan? Met die motoren maar te draaien. Ja, ja. ja, denk ik, ja wat, dat moet je toch een berekening op loslaten. laten voor. Maar is er dan nou toch weet je, zorg dat die weg wat breder wordt. Of dat het meer doorloopt. Maar nee, nou, ze, ze kiezen dan voor de 0,000000. Wat was het verkeerd? Was het nog een 0? 6... Uitstoot? Ja, dat wil ze minder gaan maken. En dat kostte veel miljard. Nou nee, ik wil daar niet helemaal over zeiken. want dat doet iedereen al. Want ja, als er geen één land ermee begint, dan wordt het nooit wat. Dat is waar. Maar soms denk je denk van jee. is het niet ontzettend geneuzel dit. Maar ja, blijkbaar. Goed, we draaien één plaatje even nog voor negen uur. Na negen uur we straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurt op 24 juni. Daar kijken we even naar. En dit is Kies waar ik het net over had. I see myself. I have Must I live? And